Het is zes uur, Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. De Bosnische servische oud-generaal Mladic heeft zijn eerste nacht in de gevangenis in Scheveningen doorgebracht. Mladic zal een van de komende dagen worden voorgeleid voor het Joegoslavië-tribunaal. Wanneer precies is nog onduidelijk. In de gevangenis kreeg de van de oorlogsmisdaden verdachte oud-generaal gisteravond de telassenlegging overhandigd. Ook kreeg hij een lijst met advocaten die hem in eerste instantie zouden kunnen helpen. En verder is Mladic meteen medisch onderzocht.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 En Marcel Ooster. Woensdag 1 juni, goedemorgen. Waarom moest die helikopter nou net achter die boom landen? En gingen die grote deuren voor die zwarte auto weer dicht? Nou, niets gezien, maar hij is er wel. In ieder geval zit Ratko Mladic in zijn cel in de gevangenis van Scheveningen. Opeens ging het gisteren toch nog heel snel. Je hoort daar vanochtend meer over. En over de gang van zaken verder, de loop van het proces en de opties voor Mladic, praten we met strafrechtjurist en vriend van het Joegoslavië-tribunaal, Misha Vladimiro. Voor Syrië wordt het een belangrijke dag. Alle politieke gevangenen zouden. Amnesty worden verleend. Dat heeft president Assad in ieder geval aangekondigd. U krijgt het laatste nieuws erover van correspondent Nicole de Vever. Onderzoeken naar de herkomst van de EHEC-bacterie zijn nog steeds niet afgerond. En intussen kunnen Duitse ziekenhuizen de stroom besmette patiënten niet meer aan. De UMC Groningen kan uitkomst bieden. We bellen zo met het medisch centrum. En de Wereldvoetbalbond kiest dan vandaag zijn nieuwe voorzitter. De nieuwe, de oude voorzitter, Sepp Blatter, is de enige kandidaat. Nou, bepaald niet onomstreden. U heeft daar eerder over gehoord. Praten we over met Arno Vermeulen. Vanaf vandaag zijn er weer grenscontrole. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is het met mobiele telefoons wel degelijk slecht gesteld voor de gezondheid. Maar Robin Visser staat op de dijk en heeft het over de toekomst van de afsluitdijk. En na 30 jaar weer leeuwen in Emmen. Hoort u meer over dit Radio 1 Journaal tot half tien u kunt ons volgen via internet via nos.nl of via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. De positie van de syrische president Assad wordt steeds minder houdbaar, dat vindt de Amerikaanse minister Clinton. Assad moet volgens haar gewoon opstappen. President Assad has a choice and every day that goes by, the choice is made by default. He has not uh, called an end to the violence against his own people and he has not engaged seriously in any kind of reform efforts. Hij stopt maar niet met het geweld tegen zijn eigen mensen al dus Clinton. Hij kondigde gisteren wel een generaal pardon af voor zo'n 10.000 politieke gevangenen. De mensen die al maanden tegen Assad protesteren, zijn niet onder de indruk. people who supposedly should benefit from this amnesty have been killed already. So benefit? Wie zal daarvan profiteren van die amnestie? Heel veel mensen zijn tenslotte ook al vermoord, al dus deze demonstrant. Volgens die demonstrant is het ook niet duidelijk wat het voordeel van zo'n generaal Pardon is. Hij is er, de Servische generaal Mladic. Hij zit vast in de gevangenis in Scheveningen. Het is nog niet duidelijk wanneer Mladic wordt voorgeleid, vertelt verslaggever Kees van Dam. Het is afhankelijk van de vraag of het Joegoslavië-tribunaal hemelvaartsdag als een werkdag ziet of niet. En dat zou dus kunnen betekenen dat vrijdag dan wel maandag of dinsdag Mladic wordt voorgeleid. Dan wordt de aanklacht voorgelezen, kan hij schuldig of onschuldig pleiten. En dan begint het proces ongeveer na een half jaar. Dus dat zou kunnen zijn eind dit jaar of begin volgend jaar. Van oorlogsmisdaden verdachte Mladic werd dinsdagavond op het vliegtuig gezet in de Servische hoofdstad Belgrado. Voor weinig mensen daar nog reden tot protest, vertelt correspondent David Jan Godvoye. Het is ontzettend rustig gebleven in, in Belgrado. Net eigenlijk als de hele periode sinds hij gearresteerd is. Er is wel iets uh, geprotesteerd, maar eigenlijk is er niet veel bijzonders gebeurd. En dan moet je bij bedenken dat het grootste deel van de Servische bevolking eigenlijk heel graag bij de Europese Unie wil. En de overdracht van, uh, van Mladic aan het uh, Joegoslavië-Tribunaal is natuurlijk een hele belangrijke stap die richting op. Toch is niet iedereen blij dat Mladic is uitgeleverd. Volgens David Jan heeft de oud-generaal nog redelijk wat aanhangers in Servië. Als een soort van, van oorlogschel beschouwd... en als verdediger van de, van de, de Serviërs in Bosnië tijdens de oorlog... En daar zullen de Serviërs in Servië, uh, de Servische regering, ook rekening mee moeten houden de komende, de, de komende jaren. Maar het is niet een hele, een hele grote groep. En ik, ik verwacht eerlijk gezegd niet dat het heel erg veel problemen zal opleveren, ook dat het in de toekomst. dit zal voor het Joegoslavië-Tribunaal terecht staan wegens volkerenmoord, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgt de Europese Unie er geen cent bij van Nederland. Premier Rutte wil de vrijheid hebben om in te stemmen met een verhoging van de EU-begroting. Maar die krijgt hij niet van de Tweede Kamer. van de a kamerlid Plasterk diende zelfs een motie tegen een stijging in. We hebben nu in de laatste maanden gezien dat iedereen de broekriem moet aanhalen. De burgers, de lokale overheden, gemeentes, provincies. En dan vind ik het eigenlijk ook normaal dat ook in, in Brussel men in ieder geval pas op de plaats maakt, dus dat er niet dat er geen euro bij komt.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 De Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen neemt afstand van Geert Wilders. Volgens de voorzitter van het Front National zetten Wilders en de PVV zich af tegen de Koran en tegen moslims. Zij willen alleen fundamentalisten buiten Frankrijk houden, zegt ze tegen correspondent Frank Renaud. Ik voer geen oorlog tegen een religie. Ik val geen religieuze teksten aan. C'est ça qui nous différencie peut-être avec Monsieur Wilders. En revanche, parce que je crois qu'il analyse le Coran comme étant un texte au pied de la lettre. Dat is het verschil tussen Wilders en mij. Hij leest de Koran letterlijk, maar de Koran en ook de Bijbel trouwens, dat zijn geen boeken die je letterlijk moet nemen. Ik verzet me tegen fundamentalisten die hun wil en wetten in Frankrijk opleggen. Want die fundamentalisten trekken zich niets aan van de Franse wetten, volgens Le Pen. Ze houden zich alleen aan de Sharia, de islamitische wet. La Sharia n'est pas compatible avec nos principes, nos valeurs et notre démocratie. De Sharia is niet verenigbaar met onze principes, met onze waarden, met onze democratie. Ik denk, zegt Le Pen, dat Wilders harder is in zijn oordeel over de Islam als geheel. Ik ben gematigder. dur Wilders. Het hele interview met Marie Le Pen hoort u later in deze uitzending. gouden strop voor het beste Nederlandstalige spannende boek... is gewonnen door Gauke Andriessen. Hij won de prijs voor zijn boek De Handen van Kalman Teller. Ik wil in de eerste plaats zeggen dat ik er ontzettend blij mee ben. Ik hoop nou echt dat uh, meer mensen mijn boeken gaan lezen. Ja. De jury koos het boek van Andriese uit zo'n 111 inzendingen. En onder meer de leeshit Bonita Avenue van Peter Buwalda was genomineerd. Andries is dan ook erg blij dat hij met van zulke concurrenten heeft gewonnen. Ik moet mezelf bijna knijpen. Ik, ik, ik vind dat ik een mooi boek heb geschreven, maar het is natuurlijk toch aan de jury. Wat ik ook het idee had, dat de andere boeken goed waren, dus dat ik wel in een heel goed gezelschap was. Dus dat ik nu gewonnen heb, de, ik denk dat het terecht is. Dus ik heb een goed boek geschreven, maar ik ben er ook ontzettend blij mee, want de anderen hadden ook kunnen winnen. Ja, nou, zo is dat. Met de uitreiking van de Gouden Strop is de maand van het spannende boek begonnen. Het thema is Gal en Rad, misdaad door de eeuwen heen. Duitse-Nederlandse schrijver Hans Keilsson is op 101-jarige leeftijd overleden. De New York Times noemde hem ooit een van de beste schrijvers ter wereld. Keilsson bleef daar zelf altijd heel nuchter onder. Een grote ontspanning. Dat kunt u begrijpen. Dat er mensen zijn die luisteren naar dat wat je geschreven hebt. Ze kunnen waarderen. Dat doet mij echt goed. Maar ik blijf zevende die ik ben. Voorzichtig. Bescheiden. Want hoe dat je houdt. In zijn roman In de Band van de Tegenstander en novelle Comedie in Mineur... verwerkte Kelson zijn ervaringen van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naast schrijver was hij ook psycholoog. En dat zie je terug in zijn werk, zegt zijn uitgever. Als ...proef ja, je natuurlijk ook aanwezigheid, zijn aanwezigheid in zijn verhalen... ...juist in het doorgronden van de relaties uh, tussen uh, slachtoffer en, en, en dader... ...tussen mensen onderling. En dat maakt die boeken toch, denk ik, ook wel echt behoren tot die wereldliteratuur en echt uniek. Na een lang weekend vanwege Memorial Day hadden de Amerikaanse beurzen gisteren pas de eerste handelsdag van de week. Ze wisten de winsten goed vast te houden. Net als op de Europese beurzen reageerden beleggers positief op berichten dat er een oplossing komt voor de financiële problemen van Griekenland. Dow Jones sloot met een winst van 1%, technologiebeurs Nasdaq sloot zelfs 1,4% in de plus. Japan eh, wordt al gehandeld, maar de Nikkei is nagenoeg onveranderd. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website, nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien over zes geweest. Duran Duran toert weer. En de eerste berichten, ook over hun nieuwe album, zijn zeer positief. Jammer helaas dat ze alle Britse shows voor de komende week hebben moeten afzeggen. Zanger, zanger Simon Le Bon heeft stemproblemen. Hij hoopt wel dat die over zijn als de band in Europa gaat spelen. De eerste show is op 8 juni in Berlijn. En drie dagen later dan staat Duran Duran in het ADO-stadion in Den Haag. Tenminste, als Le Bon weer kan zingen. Duran Duran hoorde u met Girls on Film. Ik had die maxi-single nog. Echt waar? Ja, zo lang geleden. Op ja, Vnieuw. Zo, dat weet je toch niet? Vijftien <laughs> minuten Jawel. over zes. Oh, We gaan naar Mark Robin vissen. Uh, die is op de afsluitdijk vanochtend. Mark Robin, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe ziet hij eruit, die Aflaardijk? Ja, ik wou net zeggen, wat jammer dat je er niet even bij bent. Want het is hier zo ontzettend mooi. De rit hier naartoe vanochtend door Noord-Holland was ook al zo prachtig. Dat prachtige vlakke land onder een pluizige witte deken... met hier en daar een vlekje koe erin. Zo net de kop boven de mist uit. Schitterend, schitterend. We wonen toch eigenlijk in een heel mooi land, bedenk ik. Als ik hier zo over het IJsselmeer en naar de Afsluitdijk kijken. Een beetje te aangeharkt misschien, maar wel erg mooi, hoor. Echt warm, die zon die opkomt. Prachtig. Ik zal straks een foto maken en oh, zal ik op het weblog ah, zetten. Leuk. kunnen de mensen ervan meegenieten. Ja, de Afsluitdijk. Nou ja, goed, er is een rapport waar ik nog niks over mag zeggen. Dat, dat, dat, moet, je, dat moet je bij mij eigenlijk niet doen, hè. Zo, <laughs> dat kan mag zo ik goed. wel lezen, maar dan mag ik er nog <laughs> niks over zeggen. Dat vind ik heel vervelend. Een rapport over de toekomst... Uh, van de afsluitdijk. Ja, we gaan hem niet afbreken, hoor. Dat, uh, dat natuurlijk niet. Maar ik weet niet of je je kunt herinneren... een jaar of twee, drie geleden zijn er een paar werkgroepen geweest. Die hebben allemaal mooie plannen en wilde ideeën besproken... over uh, wat we allemaal met die afsluitdijk zouden kunnen gaan doen. Als ik me zo... Uh, herinner was er bijvoorbeeld een idee om de hele zijkant met zonnepanelen te bekleden of zoiets dergelijks. En dan windmolens erop, is ook besproken. Allerlei plannen voor natuurgebieden die om die dijk heen gemaakt zouden kunnen worden. Ja, het is hier natuurlijk prachtig met dat water, heel veel vogels en andere leven hier. En ja, nou vandaag is het dan zover. Straks om negen uur gaan we horen wat er allemaal met die afsluitdijk kan en gaat gebeuren. Eén ding staat geloof ik wel een beetje vast. Hij moet een beetje hoger. Hè? In verband met de waterstand en de veiligheid uh, van het land. Daar is geloof ik toen ook uh, de hele discussie om begonnen. De dijk moet na een jaar of 75... want zo oud is die inmiddels alweer... een beetje verstevigd worden. Ooit begonnen in 1927. Er is ontzettend hard aan gewerkt. Vijf jaar lang om uh, de Zuiderzee ja, af te sluiten. Hè? Tot een meer te maken. En... Um, dat is is nog de tijd van, van de stomme film, maar we hebben een heel mooi oud geluidsfragmentje ook gevonden. Ik vraag me af hoe het opgenomen is. Als er mensen zijn die er verstand van hebben, hoe dat uh, in de jaren 30 van de vorige eeuw ging, dan wil ik dat graag weten. Maar laten we even luisteren naar deze trotse opname uit 1932. Nog stroomt het water met grote kracht door de open geur. Waar ook de kranen meten van volhaal. Gretig happen ze de bakken vol vette leeg. Zo wordt de Zuiderzee met hun eigen product beteugeld. En weer een wat. En weer is de geul kleiner geworden. De zee fruttelt tegen. Een laatste aanval op de vermetende bedwinger. Niet helft. De kranen zijn onverslaanbaar. Hmm. Zo wordt de Zuiderzee met haar eigen product beteugeld. Prachtig, hè? Heel mooi bedacht. Nou, dat eigen product, dat is dus de klei... die ze, is in de loop der jaren een beetje ingeklonken. Misschien is de dijk ook wel gewoon in zijn geheel een klein beetje gezakt. Ik heb geen idee eigenlijk. Ik ga het straks maar eens even vragen aan de mensen die er verstand van hebben. En dan straks hier om 9 uur bij het Kazenmattenmuseum... aan de Afsluitdijk komt de adviescommissie onder leiding van Ed Nijpels bijeen. Staatssecretaris Atsma komt hier ook. En dan gaan we horen hoe het verder gaat met die prachtige afsluitdijk. En de foto's zien wij graag tegemoet. Mark-Robert we spreken hier zo dadelijk. Tien voor half zeven gaan we naar Japan. Het land leidt natuurlijk nog steeds onder de gevolgen van de en de tsunami. Verwoestingen zijn het zwaarst aan de Oostkust, maar men probeert de draad weer op te pakken. En ook de scholen zijn nu weer begonnen. Leerlingen worden afgeschermd om gevoelige vragen te voorkomen, maar de leraren willen wel praten. Correspondent Joan Veldkamp in het zwaar getroffen Onagawa en Ishinomaki. Hoi, kan je De bij van Onagawa, of liever gezegd de hel van Onagawa. Het dorp lag in een soort kom omringd door heuvels. En toen de tsunami zich op 11 maart door het zee had persen, werd echt alles verwoest. Op de karkassen van flats zijn auto's neergesmeten alsof het blikjes zijn. En overal hangt nog steeds de geur van zout water en verrotting. De school van Onogawa ligt hoog op een heuvel en bleef daardoor gespaard, evenals de kinderen. oranda oh! Abessin zei het schoolhoofd, vertelt soms met moeite, over de vreselijke ramp die begon met een zware aardbeving. Iedereen hoopte dat de aarde daarna tot bedaren zou komen. Op een gegeven moment kwamen ouders in paniek naar de school toe en ze zeiden er is iets vreselijks aan de hand. We hoorden een, een enorm lawaai, een enorm geraas, de donderende zee die de heuvel opkwam. En op een gegeven moment zagen we zelfs een trein die omhoog gespoeld werd. En toen wisten we dat het helemaal mis was. Toen hebben we de hele school geëvacueerd en zijn we nog verder de berg op gegaan. Niet alle kinderen hebben hun ouders terug kunnen vinden. Bijna alle kinderen van de school zijn dakloos geworden. Krijgen mensen op school nu psychologische hulp, want het trauma is zo groot. Uh, medische teams uit Amerika zijn hier gekomen, uit Duitsland, uit andere delen van Japan. Dus we hebben wel van alle kanten heel veel hulp gekregen. Hmm. Hebben de kinderen toch nog gedragsproblemen? Nou, op school gaat het wel, want op school zijn ze blij om weer een normaal bestaan te kunnen leiden. Maar als ze teruggaan naar het opvangcentrum, dan zitten ze achter muurtjes van karton met hun familie. En moeten ze de hele tijd stil zijn om andere families niet lastig te vallen. En uh, dat breekt ze heel erg op, merken we. Een dertig kilometer verderop ligt de havenstad Ishinomaki... die ruim 3000 doden betreurt. Op de lagere school is daar even niets van te merken, maar schijnbedrieg. Veel kinderen hebben nachtmerries en lijden aan slapeloosheid... vertelt lerares Akiko. Ik heb ook Tsunami de, ook haar eigen huis was helemaal verwoest en ze kan zich heel goed verplaatsen in de angsten van de kinderen. Het enige wat je kan doen, is naar ze luisteren als ze hun verhaal kwijt willen. En tegelijkertijd moet je, je als leraar zo normaal mogelijk blijven gedragen. Want de school is de enige plek waar de kinderen niet steeds worden geconfronteerd met de verschrikkingen die ze hebben meegemaakt. Are you happy to be here? weet don't know. <laughs> Ze kunnen nog lachen. Op de scholen in Japan. Joan Veldkamp was daar. Het geld is op. Maar nou ja, het geldt voor militaire missies. Het fonds dat het kabinet hiervoor heeft, is helemaal leeg. Reden, de kosten van de politietrainingsmissie in Kunduz... en de Nederlandse bijdrage aan het NAVO-optreden in Libië, dat zei minister Hans Hille van Defensie gisteren in de Tweede Kamer. De defensiebegroting is natuurlijk nog niet op en de militairen worden gewoon betaald en zo. Maar we hebben afgesproken in Nederland dat we interna voor internationale inspanningen. doen we vanuit de schatkist is daar geld voor beschikbaar. Elk jaar een potje. En dat potje is leeg als wij de verlenging van Libië gehad hebben voor militaire actie. Dus dat wil zeggen dat als er dan internationaal iets nodig zou zijn. moeten we of nee verkopen. Of we moeten op een of andere manier ook nieuw geld kunnen komen. Maar uh, heeft dat gevolgen voor de operatie in Koenders, de politietrainingsmissie? Nee, Koenders was al daaruit gereserveerd, dus dat staat vast. Alle acties die we tot nu toe af hebben gesproken liggen vast. Want we zijn ook op een aantal andere landen nog actief, dus dat ligt allemaal vast. Maar als er nu nog nieuwe dingen zouden gaan gebeuren ergens, internationaal... dan wordt het voor Nederland moeilijk, dan moeten we er echt geld voor gaan zoeken. Maar als we aangevallen worden, dan doet de krijgsmacht nog wel gewoon mee. Maar als de he hemel naar beneden valt, hebben we allemaal een blauwe hoed, dan verandert er heel veel. Maar in principe is het zo dat als, uh, als er nu internationaal problemen zijn, dan moeten we echt dat geld op zoek. Uh, want dan is het niet meer binnen de normale afspraken, als die normaal van jaar tot jaar gelden, te halen. Um, verlenging van de missie in Libië, dat kan nog wel? Dat is, dat is het enige wat nog kan. Dat is dat nog net betaalbaar als het voor drie maanden is en als het is op hetzelfde niveau als dat we het nu doen. U heeft vorige week bekendgemaakt dat u voorstander bent... van het verlengen van die missie in Libië voor drie maanden. Um, er is ook sprake van dat er een beroep op Nederland wordt gedaan... om dan niet alleen mee te doen zoals we dat nu doen... maar om ook mee te gaan doen met het bombarderen. Bent u daarvoor? Nee, dat weet ik niet, want het is een kabinetsbesluit. Ik heb aangegeven wat we als kabinet in het algemeen vinden omdat die discussie binnen de NAVO eh, morgen plaatsvindt en de NAVO-ministeriële is volgende week. Dus ik wilde met de Kamer toch niet alleen met mail in de mond praten, maar ook laten horen wat we ongeveer met elkaar moesten gaan besluiten. Maar als de NAVO eh, voorstemt, dus ingaat eh, op, op een verlenging van het mandaat, dan gaan we in het kabinet een besluit nemen. En dan het kabinet zal dan beslissen of het hetzelfde wordt of dat het zou veranderen. Dat is een kabinetsbeslissing. Maar u hebt er vast zelf ook een opvatting over als minister van Defensie? Nou ja, we hebben het mandaat voor, de laatste, voor deze periode afgesloten zoals we dat hebben gedaan en met goede redenen. En dat was zonder bombarderen? Maar, de, maar dat was zonder bombarderen en we zullen kijken wat er daarvoor besluit en wat de daarvoor vraagt. En dat is deze en volgende week aan de orde. Nou hebben uw collega's uh, Rosenthal en ook premier Rutte, die zitten meer op de lijn van niet bombarderen. Dat is natuurlijk niet zonder betekenis. Ja, maar tot nu toe zijn we als kabinet er heel instemmig in geweest. Dus ik hoop ook dat dat zo blijft. Nog even terug naar die, uh, naar die financiën. Uh, het Kamerlid Brinkman van de PVV die vertrouwt u niet helemaal. Die zei uh, we worden besodemieterd. Het Kamerlid Brinkman zag de camera van de NOS voorbij komen. Zou dat het geweest zijn? Het zou zomaar kunnen. Hmm. Nou, minister Hans was dat. In gesprek met verslaggever Wilco Bom. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. Sepp Blatter heeft het zwaar deze dagen. In de aanloop naar het FIFA-congres, waar die moet worden herkozen als voorzitter... kwam van alle kanten kritiek op de Wereldvoetbalbond. Maar alsof er niets aan de hand is, opende die het congres. Mijn liefde vrienden, we zijn in de stad van Zurich. La ville de stad la van de FIFA, de stad van de voetbal. En ik heb het honneur en het plezier om de 61e van de la internationale de football association Nou, zo was het De Engelse en Schotse voetbalbond wilde dat er vervolgens uh, dat de herverkiezing van Blatter werd uitgesteld. De baas van de Schotse voetbalbond, Stuart Regan, legt uit waarom. Well clearly we've been monitoring events over the last uh, 24 to 48 hours and there's lots of changes almost by the hour.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 Door alle beschuldigingen is er een chaotische sfeer ontstaan... waarin je niet voor meerdere jaren een voorzitter kunt benoemen, vindt Reagan. Het lijkt er niet op dat Engeland en Schotland genoeg steun krijgen voor dat voorstel. Vanmiddag wordt Sepp Blatter dus zo goed als zeker herkozen. Hij is de enige kandidaat. VVV Venlo gaat niet verder met Wil Boessen. Na het ontslag van Jan van Dijk werd Boessen de hoofdtrainer... en zorgde hij er uiteindelijk voor dat VVV in de eredivisie bleef. Het was krap, maar toch. Na een evaluatie is besloten volgend seizoen... een andere trainer voor de groep te zetten. Ja, Sizzwolle was beter. Wel blijft de optie open om Boessen weer als assistententrainer aan te stellen. De toekomst van Ron Jans bij Herenveen is nog onduidelijk. Jans heeft twee gesprekken gehad waarin het afgelopen seizoen is geëvolueerd. Jans en de clubleiding zijn er nog niet helemaal uit. Binnenkort volgt een nieuw gesprek. De bekerfinale van de B-junioren van de KNVB gaat niet door. De voetbalbond kan geen enkele gemeente vinden... waar de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord kan worden gespeeld. De gemeenten zijn bang voor onrust. De KNVB vindt het jammer dat de finale om die reden niet kan doorgaan. Dan naar het Shimano mag eind augustus starten in de ronde van Spanje. Uelda. De Nederlandse wielerploeg doet voor de tweede keer mee aan deze grote wielerwedstrijd. Twee jaar geleden debuteerde de formatie van manager Iwan Spekenbering in de Tour. De manager vindt dat de ploeg voor een ritzegen moet gaan. Kijk, uh, dit is een prachtig platform dat aan de hele ploeg, aan de sponsors, maar zeker aan de renners ook uh, geboden wordt. En daar willen we ons tonen, daar willen we iets laten zien. En uh, we willen ons zeker tonen. We willen actief daar en offensief daar rijden. En dat is, denk ik, ook de manier voor ons om ritzegen na te streven. En daar gaan we voor. Alberto Contador kan deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. De hoorzittingen bij het Internationaal Sporttribunaal CAS zijn verplaatst naar augustus. Toedirecteur Christian Prudhomme heeft laten weten dat hij de deelname van de Spanjaards. die afgelopen zondag nog de Ronde van Italië won. niet zal tegenhouden. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Premier Rutte mag van de Tweede Kamer niet instemmen met een stijging van de begroting van de EU. De Europese Commissie wil dat die begroting met 5% stijgt, maar de Kamer vindt dat te veel. En wil dat de premier streeft naar een 0% stijging. Rutte wil vrij kunnen onderhandelen over het percentage.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 En schrijver Gauke Andriessen heeft de Gouden Strop gewonnen. Prijs voor het beste Nederlandstalig spannende boek. Hij kreeg voor zijn boek De Handen van Kalman Teller. Een sculptuur en ook 10.000 euro. En met de uitreiking is de maand van het spannende boek begonnen. Het weerbericht van Weer Online. Nou vandaag beginnen we, dat doe ik zelf even hoor, met een uh, enkele misbank. Die misbank die lost al snel op. Er zijn zonnige perioden afgewisseld door wat sluierbewolking en later ook een enkele stapelwolk. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het 16 graden op de wadden tot 19 en plaatselijk 20 graden in Limburg. Morgen is het hemelvaartsdag, temperatuur gaat nog wat omhoog, 18 graden in het noorden tot 23 in het zuiden met veel zon. En later zijn er wat stapelwolken, maar er valt helemaal niks uit. En ook vrijdag en zaterdag is het zonnig en het is droog en het wordt dan nog wat warmer. Zondag neemt dan de kans op een bui toe. De beurs wacht natuurlijk niet op u. Daarom zorgt Binken voor dat u overal en altijd kunt beleggen.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 Het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De rechtszaken van Radovan Karadzic en Radko Mladic zullen apart worden behandeld. Dat verwacht althans Misha Vladimirov. strafrechtadvocaat was onder meer betrokken bij het proces tegen Slobodan Milosevic. als vriend van het Joegoslavië-tribunaal. Vriend van het Hof heet dat. Mladic arriveerde gisteren in Nederland. Hij landde in Rotterdam... maar het duurde zo'n anderhalf uur voordat hij naar Scheveningen werd gebracht. Vladimirov legt uit waarom dat zo lang duurde. Het is heel aannemelijk dat hij door de Joegoslavische, of liever gezegd de Servische autoriteiten, overgedragen wordt aan de autoriteiten van het uh, tribunaal. En uh, dat dat enige formaliteiten met zijn meebreekt. Misschien moeten dingen getekend worden en dat kost tijd.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 En ik acht dat geen sinds onmogelijk, zelfs waarschijnlijk, is dat al het bewijs dat in de karsic is gepresenteerd, de getuigen, de documenten, de video's, de audiotapes, dat die, eh, dat het aanklager zal vragen om in de zaak Mladic het transcript, het verslag van de zitting waarin al dat bewijs gepresenteerd is en keurig allemaal vastligt, dus dat mag overhevelen naar de Mladic. Komt de snelheid te goede? Absoluut. En dan kan dat dan Mladic zijn dat zeggen, nou die onderdelen die. Betwist ik en wil ik iets aan doen. Die onderdelen kan me niet schelen. En dan kun je een enorme tijdwinst boeken. Dus dat is heel aannemelijk dat dat wel eens kan gebeuren. Ja, want tijdwinst is geboden ook? Nou, er is geen echte grote druk. Want er is een afspraak gemaakt met de Veiligheidsraad. Dat als uh, voor juni 2012 nog mensen aangehouden worden. En dat is dus nu zo. Op moment had het twee op het oog. onder de Dan uh, wordt de termijn die formeel eindigt op. 2014 wordt verlengd. Wordt dit tribunaal verder uitgekleed, versmold tot dat wat nodig is voor het afmaken van het proces. Maar het proces komt niet onder de druk van een sluiting te staan. Men maakt het gewoon af. Het strafrechtadvocaat uh, Misha Vladimirov en Menoremaya sprak met hem gisteravond. Telecombedrijven mogen geen extra geld vragen aan klanten die gebruik maken van applicaties op hun mobiele telefoon. Om te bellen en te chatten via het internet zoals Skype of uh, WhatsApp. Dit soort internetdiensten mogen ze ook niet blokkeren. Dat komt allemaal in de telecomwetten staan. GroenLinks, PvdA, SP en D66 werken aan een wetsvoorstel dat op steun van de PVV lijkt te kunnen rekenen. Initiatiefnemer van dat voorstel is GroenLinks-Kamerlid Bruno Braakhuis. Ik vind dat bedrijven winst moeten kunnen maken. Dus als de telecombedrijven nu toeleggen op internettoegang, mobiel... dan vind ik het prima dat ze verdienmodellen ontwikkelen... die, uh, die erin voorzien dat ze er wel op kunnen verdienen. Uh, maar niet meer door aparte applicaties af te schermen... of in aparte pakketten te heisen of aparte tariveren. Die weg hebben we afgesneden nu. Wat mogen ze allemaal niet meer doen? Uh, het komt er eigenlijk op neer dat ze dus bijvoorbeeld... Uh, behalve VOIP-diensten die ze wel separaat mogen aanbieden... een VOIP-pakket, dat is het enige wat nog toegestaan is. En verder mogen ze zodra het gaat om twee applicaties of meer mogen ze niet meer apart tar tariveren per applicatie. En ze mogen ook niet een bepaalde applicatie weeren of blokkeren. Dus de netneutraliteit, zoals het dan heet... ...het, uh, het uh, alles doorgeven wat er op internet aangeboden wordt... ...is in Nederland geborgd uh, vanaf uh, dit moment. En dat komt omdat uh, na de uh, aanname door de Kamer van de motie Braakhuis... ...nu ook uh, D66 onder leiding van D66 van Kees Verhoeven... ...er een amendement is opgesteld. Wat we trouwens als GroenLinks natuurlijk ook mede ondertekend hebben. Hebben, ...dat erin voorziet dat het nu ook direct in de wet geborgd wordt. Overigens, daar was de minister zelf ook zijdelings bij betrokken... ...dus hij zal ook geen nota van wijziging sturen. En daarmee laat Nederland eigenlijk aan de wereld zien... Uh, ...dat we de eerste durven zijn die in de wet netneutraliteit kan verankeren. De telecombedrijven zeggen van uh, ja, wij gaan erover... ...en wij willen de dienst uitmaken, dat kan niet meer. Ja, heel jammer voor ze. Alleen netneutraliteit is zo'n belangrijk beginsel... om ervoor te zorgen dat er nooit gecensureerd kan worden op het internet. Om ervoor te zorgen dat er niet zomaar geblokkeerd kan worden... op basis van de willekeur van een telecombedrijf. Uh, is het extreem belangrijk dat de, de, de volledige internetdoorgifte... volledig geborgd blijft. En uh, daarin zullen de telecombedrijven moeten bewegen. En ik denk als een gewoon provider kan verdienen... aan internetdoorgifte door te tariveren op basis van bandbreedte of snelheid... waarom zou een mobiele operator dat niet kunnen? De telecombedrijven die zeggen van wij komen in zwaar weer terecht. Alleen maar chantage en dreigementen. Nogmaals, ze hebben de mogelijkheid om verdienmodellen te ontwikkelen. Dat wordt niet in de weg gestaan. Niemand zegt dat ze verlies moeten leiden op internet. Zij hebben zelf ervoor gekozen om tegen veel te lage prijzen tot nu toe dat internet aan te bieden. Ze zien in hun verdienmodel nu terug dat 35% van hun inkomsten al digitaal is. Dat kunnen ze best wat opvoeren door ervoor te zorgen... dat er op basis van bandbreedte en, en snelheid het juiste tarief tegenover staat. En mensen zijn heus wel bereid dat uh, daarvoor te betalen. Als jij YouTube zo nodig wil, hè, streaming media zijn vooral een belasting... Ja, joh, dat kost je dan wat meer geld. Dat, dat is alleszins redelijk. En dan kunnen ze zelfs gratis bellen aanbieden. Ja, dat is in verband met de Europese mededingingsregels. De Europese Unie had al gezegd van ja joh, als je zelfs VOIP in Nederland op die manier onder de totale internetaanbod vergt, brengt, dan hebben we wel een soort van mededingingsprobleem binnen Europa. Dus VOIP moet als separaat pakket aangeboden kunnen worden. Nou, dat is dan de enige variant die dan toegestaan is, maar verder niks. Ja, dit heeft grote gevolgen, ook in andere Europese landen. Dat hoop ik. Kijk, we hebben natuurlijk ook uh, aan de minister gevraagd, althans, dat heb ik dan in het laatste debat gedaan, om naar Europa te gaan en te staan voor waar we Nederland voor staan. En dat is die borging van die netneutraliteit en dat ook uit te dragen in Europa, omdat we anders een precedent creëren die we met z'n allen niet moeten willen. Nogmaals, willekeur ligt op de loer. En uh, ja, stel je voor dat, uh, je ziet ook aan Italië waar Berlusconi de scepter zwaait, wat er gebeurt met de media-invloed die zo iemand heeft. Straks heb je een, een Geert Wilders hier aan bewind. Nou, dan moet ik er ook niet aan denken wat er kan gebeuren uh, als hij grip krijgt uh, op, op, op de media. Dus je wilt echt dat soort uh, trucs voorkomen door ervoor te zorgen dat die netneutraliteit gegarandeerd is. En dat zei Bruno Braakhuis van GroenLinks. Peter Blok sprak met hem. Tien over half zeven geweest. Mark Robin, in Visser heeft een rapport onder de arm waar hij niks over mag zeggen. Dat belet hem niet nee. om te genieten van een prachtige zonsopgang. Ja, dan laat ik het maar gewoon nog even dicht, Marcel, dat Doe rapport. Dan en dan, dan, dan wachten we daar nog even mee. Ik vind het eigenlijk ook wel fijn, want dan kan ik eens eventjes genieten van uh, het prachtige uitzicht... wat je hier uh, rondom uh, de Afsluitdijk uh, hebt. We kijken nu uit over, uh, ja, over de voormalige Zuiderzee. Hè? Dat, is alweer, uh, bijna, dat is al 80 jaar, is het geen zee meer, meneer Proper, ja. maar, een, uh, maar een meer. Het klopt, in 1932. Uh, Voor onze tijd. In de 32 ging de dijk dicht, ja. ja is wat. Dat is een hele mooie tijd en sinds het 75-jarig jubileum, een paar jaar geleden, is er erg veel belangstelling voor de dijk. En ook voor het museum en waar u conservator van bent? Ik ben, ja. U bent conservator van het museum. Dat klopt, een van de vrijwilligers. Het museum draait 100% op vrijwilligers. Wat kunnen de mensen hier allemaal zien? Nou, uh, ja, wij noemen dat Kazenmatten. Een normale burger noemt dat bunkers, maar bunkers zijn voor ons Duits. Een kazematte voor ons Nederlandse verdedigingswerken. En uh, hier op die af de afsluitdijk, vlakbij de sluizen van Cornwall daar zijn dus uh, ja, de nodige verdedigingswerken aangelegd... om uh, wat samenhing met die aanleg van die dijk in 1932. Want, uh, nou ja, dat is een heel verhaal natuurlijk, maar er was een... Uh, Lely heeft natuurlijk. Heeft, uh, Ingenieur Lely. Ingenieur Lely heeft uh, aangegeven. In, al veel, veel eerder. dat er een dijk zou komen. En. Ja, de minister van. Uh, de Oorlog. Die wilde ja, dat hier de nodige verdedigingswerken ja. kwamen. omdat je niet dan zomaar naar Holland kon rijden. Ja, natuurlijk. Want een dijk. de, de dijk werd meteen ook een weg. Enzovoort. zijn en daardoor strategisch uh, ontzettend. Exact, ja. belangrijk. Vandaar de kazematten. die bunkers die je hier uh, allemaal kunt zien. Zeg, u krijgt uh, hoog bezoek straks? We krijgen een hele uh, club mensen, ja. In uw mooie museum wat hier zo aan de afsluitdijk uh, ligt... is het terras wel groot genoeg? Nou, ik hoop het wel, maar ik dacht het wel. Want uh, ja, ja. zoals we nu staan, daar kunnen er toch wel een heleboel mensen op. Dat kan wel, ja. En op de achtergrond natuurlijk een prachtig uh, uitzicht... Schitterend, schitterend. Ik heb net al gezegd, ik heb wat foto's gemaakt... dat zal ik straks even op het, op het internet zetten. We gaan nu even kijken hoe de faciliteiten binnen, hoe dat, of alles wel op orde is. Of moet u, nog, moet u de vloer nog doen? Nou, de vloer niet, maar de glaasjes <laughs> moeten nog wel gevuld. Moet u eerst We gaan even in het bezoekerscentrum, het bezoekerscentrum kijken, aanzetten. want hier wordt straks uh, de adviescommissie Toekomst Afsluitdijk verwacht... onder voorzitterschap van Ed Nijpels. En uh, staatssecretaris Atsma komt hier ook. En dan wordt hier straks om 9 uur een, uh, een rapport gepresenteerd... dat gaat over de toekomst van de afsluiddijk Want na 75 jaar is die dijk toe aan een, uh, aan een opknapbeurt. En daar is uh, de afgelopen jaren uh, flink over uh, gesproken... en ook gefantaseerd over wat we allemaal met die dijk zouden kunnen doen. En we gaan straks horen... Ja, wat er van terechtkomt. Maar dan moeten we, wel, moeten we wel de goede sleutel van de, van de deur hebben. Anders gaat het feest niet door. Dat is altijd een probleem hier. Want het museum hangt aan elkaar van sleutels. Ja, hoeveel sleutels zijn er? Ja, eventjes, uh, we nou, komen er niet je, in, mensen. Dat lukt nu even niet. Maar kijk, okay, hier, misschien moeten je, we een ruitje intikken. Heb je, nou die, die enorme sleutel een, past in ieder geval niet. Dat is een originele sleutel <laughs> uit 19, 1930. Oh ja, waar is die Daar van? werken we nog steeds van van de kazemat hier. Van een, van een bunker. Ja, daar kunnen we zo naartoe. Daar kan je gewoon met een sleutel kan je daar. Uh... Ja. Nou ja, dan, okay, okay. dan met deze grote apparaten dat werkt nog steeds, dus. Uh... Wat leuk. Hoeveel bezoekers komen hier uh, zo uh, per jaar? Wij krijgen uh, per jaar zo'n, nou, gemiddeld in ieder geval 12.000. En uh, ik geloof dat we vorig jaar 14.000 hadden. Dus daar zijn we heel trots op. Maar het is niet iedere dag dat er een uh, staatssecretaris langskomt? Nee, dat niet. Nee, nee. Maar we vinden het wel leuk dat ze weten dat hier een heel mooi plekje is. En inmiddels uh, ja, door alle studies over die dijk... en de opening van dit bezoekerscentrum uh, kort geleden... Ja. Uh, ja, weten ze wel de weg inmiddels... Wat zou u willen dat er met de dijk gaat gebeuren? Nou, wat mij betreft uh, blijft de dijk uh, zo eenvoudig mogelijk... en oh, zo, ja? Ja? So, zo strak mogelijk zonder allerlei franjes. en. Toe Geen tevallen. fratsen? Geen fratsen, <laughs> want het is een monument op zichzelf. En het ja? is ook, vind ik, een, een belevenis om ja, zo'n heel stuk... in de leegte, in de kaalheid te rijden. En ik hoef niet overal afgeleid te worden door weer nieuwe dingen... Uh, als er nieuwe dingen moeten komen, laat hij dan aan de kop... aan de twee kanten van de dijk komen, maar okay. niet op de dijk. Dus die streep zelf, die, die, die, die moeten we gewoon in alle eenvoud beleven... met 130 km nou, per ja. uur. Ik heb wel eens gehoord dat hij vanuit een satelliet... of uit een uit, uh, te zien was als een streep. Dus ja, ik... Uh, ik vind het een, ja, een soort van Chinese muur. maar Een eigen Chinese muur, eigen muur ja. ja. mogen we trots op zijn. Ja, zeker. En ik hoop natuurlijk dat hier het hele geboel, ja het hele ensemble hier bij de sluizen... dat dat ja. Ja, toch zoveel mogelijk intact blijft. Dat die kazematten als geheel, als stelling... en als een soort van monument... Tegen, ja, ja, een monument voor wat er gebeurd is. En in, in de hoop ook dat dat niet weer zal gebeuren. Dat, ja. dat het zo mag blijven. Moet het afwachten, hè? Nou ja, dat, dat laatste, daar, daar reken ik wel op. Nog even geduld hebben, ik e ben wel even geduld ben geduld hebben tot 9 uur. Ik ben wel benieuwd wat ze ermee doen, ja. ja ik ook. We ja. moeten even wachten. Ik hoop dat de brug ja. en dat soort dingen hier mogen blijven. We moeten even afwachten tot negen uur. We gaan nu even, gewoon, we gaan even de kaasemat bekijken. Tot straks. Zo dadelijk, minister Leers heeft een nieuwe manier gevonden... om de grenzen te controleren op illegale. En die controles beginnen vandaag. We zijn daarbij. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Jij hebt in de hart ja. veel mist, hè, volgens mij. Mist uh, ja, in het noorden, Noordoosten en midden van het land ook. Maar dat, uh, dat trekt langzaamaan weg gelukkig. Er staat nu zo'n 25 kilometer file in Nederland. En allemaal dagelijkse vertragingen op eentje na, de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Afrit Avenhoorn en Purmerend noord Daar staat 3 kilometer file. En één rijstrook is er ook dicht. Wat verwacht je nog vanochtend, Ermin? Nou, vanochtend met droog weer, ook een normale spits. Uh, op een woensdag in juni betekent dat rond half negen iets meer dan 100 kilometer. We horen het, tot dan. Yep. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De nieuwe regeling voor grenscontroles is gedoemd te mislukken... verwacht asieladvocaat Ine Aventuur vorige regeling vocht ze met succes aan bij het Europees Hof. Minister Leers, Lara zei het al, heeft op basis van die gerechtelijke uitspraken... nu een nieuwe regeling bedacht om illegale te weren. Maar ook dit nieuwe plan is volgens de advocaat in strijd met de Schengen-grenscode. Het eerste punt is eigenlijk het doel van de regeling. Want de minister zegt dat hij hiermee illegaal verblijf na grensoverscheiding wil aanpakken... En in de regeling waar het hier om gaat, de Europese regeling, staat... dat je dit soort controles alleen maar mag doen... als je er criminaliteit mee wil gaan bestrijden. En de minister heeft het daar eigenlijk helemaal nergens over in heel zijn voorstel. Het gaat hem echt om de bestrijding van illegaal verblijf. En dat kan niet. Het doel van de regeling klopt dus niet. Ik denk dat er nog een tweede probleem is met deze regeling. En dat is het probleem dat de minister een, een veel groter bereik heeft gemaakt... onder deze regeling dan onder de oude regeling het geval was. Waardoor er op veel meer plekken... Uh, mensen kunnen worden staande gehouden om te kijken of zij wel over de juiste papieren beschikken. Eerst ging het om drie kilometer van de grens. Nu is dat opgerekt tot twintig kilometer van de grens. Dat betekent dat meer mensen hier last van gaan krijgen? Ja, en dat betekent zeker dat uh, meer mensen hier last van gaan krijgen. Juist ook omdat je natuurlijk uh, de minister de bevoegdheid heeft toegekend... aan de Margeussee in bijzonder... Om, over een, uh, om veel verder het land in nog deze controles uit te voeren... die in het verleden alleen maar eigenlijk in een vrij beperkt gebied... tot maximaal drie kilometer uh, vanaf de grens werden gedaan... Dus dat betekent zeker dat uh, meer mensen daartegen aan gaan lopen. Minister Leers stelt wel een aantal voorwaarden aan die controles. Wat er niet bij staat is wie hij mag controleren. Is er nu kans op uh, meer willekeur? Ja, die willekeur zat eigenlijk ook al wel ingebakken in de oude regeling. Omdat daarin ook uh, werd gezegd van... nou, uh, je moet met name uh, gaan kijken naar auto's met buitenlandse kentekens... met veel belading, met veel uh, personen erin. Um, en uh, ja dan krijg je toch al gauw dat dat een bepaalde willekeur in de hand werkt. eigenlijk, Hoewel dat natuurlijk uh, op het oog wel netjes objectief omschreven is... denk ik dat iedereen daar wel beeld bij heeft. En je zult zien dat dit nu ook verder dan in het maart... dit soort controles op deze manier gaan gebeuren. Mensen met een andere huidskleur bijvoorbeeld, uh, Oost-Europese kentekens... grotere kans om staande gehouden te worden. Nou, Mensen met een huidskleur, dat is taboe. Hè? Dat bestrijdt de minister zelfs met verven. Ook heb ik gezien in de, in de toelichting bij dit voorstel. Uh, ja... Praktisch ben ik bang dat het soms toch wel uh, zo uitpakt. Uh, maar uh, je krijgt wel de indruk buitenlandse kentekens. Ja, op dit moment de mensen die het meest met buitenlandse kentekens rondrijden in, uh, in Nederland... zijn denk ik uh, met name de Polen, maar ook uh, andere Oost-Europeanen. Betekent dit uh, dat uh, de Nederlanders uh, nu ook weer vaker te maken krijgen met grenscontroles? Nee, Nederlanders zullen hier... Uh, uh, niets van gaan merken. Uh, als u gewoon met uw gezin op vakantie gaat en u passeert de grens... dan uh, zult u er echt niet uitgehaald worden. De, de aandacht zal zich toch richten op uh, mensen met duidelijk, duidelijk een buitenlandse komaf. Kom Bijvoorbeeld ook omdat zij in, uh, buit, met, in auto's met buitenlandse kentekens rondrijden. Advocaat Ine Aventuur. Mark van Dam sprak met haar over de grenscontroles op illegale. Die grenscontroles beginnen overigens vanochtend om 8 uur. Onze verslaggever Paul Sanders is daarbij. We gaan door naar Emmen, want voor het eerst in ruim 30 jaar... krijgt het dierenpark Emmen weer leeuwen. Drie zelfs. Een mannetje, Zulu, uit Frankrijk... en twee zusjes, Thea en Brandy, uit Engeland. Lieber een landman van de dierentuin. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is uh, wel bijzonder, hè? extra bijzonder voor Emmen. Want sinds de ontsnapping van Tillewee leeuwen, dat was uh, wat, eind jaren zeventig, hebben jullie geen leeuwen meer gehad? <kwijnt> nee, en uh, het, uh, het gaat van de dieren. Meneer Lappen, ja. we moeten even onderbreken, want u klinkt, eh, nou, u klinkt op zich wel goed, denk ik, maar uw telefoon niet zo best. Ik weet niet of u hem wat beter vast kunt houden of even op een andere plek kunt gaan staan. Ja, ja. en nu nog een keer proberen antwoord te geven waarom het zo bijzonder is dat u nu weer leeuwen heeft in Emen. Ja. hebben... Een... Nee, ik hoor ook heel gekke geluiden. Ja, maar het, ga, het gaat nu wel beter volgens het mij, gaat nu beter. Ja. Um, uh, ...sinds het ontsnapping van de eeuwen in het begin jaren 70 hebben wij hier het beleid gehad van dat we die in de grote verblijven willen uh, houden. En dat, dus nou, dat gaat helemaal niet uh, beter, dus we <laughs> moeten dit gesprek even onderbreken. Misschien kunnen we het zo nog even proberen... ...en dan gaan wij eventjes uh, eens kijken wat er in de kranten staat. Misschien tot straks, Milan, man. Tot straks. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. In Nederland overlijden jaarlijks honderden demanterende ouderen door antipsychotica... Volgens Trouw is al jaren bekend dat deze medicijnen ernstige bijwerkingen hebben, zoals bijvoorbeeld herseninfarcten. Antipsychotica zijn bedoeld voor de behandeling van psychoses, maar worden op grote schaal voorgeschreven aan dementerende ouderen met probleemgedrag, zoals agressie. Sinds 2005 is bij specialisten bekend dat deze antipsychotica bij dementerende tot extra sterfte leidt. In Nederland zijn de richtlijnen daarom aangepast. Verpleeghuizen moeten voor agressieve dementerende eerst andere oplossingen zoeken, zoals bijvoorbeeld praten en een beetje afleiden. Maar het onderzoek van onder meer trouw blijkt nu dat van deze psychosociale aanpak maar weinig terecht is gekomen. Bijna 300.000 hulpbehoevenden raken de hun persoonsgebonden budget kwijt. Er moeten mantelzorgers, zoals familie en buren, inspringen, schrijft staatssecretaris Veldhuizen van Zanten van Volksgezondheid. Volgens de Volkskrant in haar visie op de AWBZ. Veldhuis stelt een forse sanering van de AWBZ... voorschriftenkrant de krant, ze wil bijna 2 miljard euro bezuinigen. In de plannen van de staatssecretaris... dekt de AWBZ voortaan alleen nog het verblijf... in een gehandicapte instelling, verzorgings- of verpleeghuis. Alle zorg buiten deze instellingen... Even wachten, moet de gemeente gaan regelen. Ja, ik wou wel gaan vertellen over de prijzen voor taxiritten. Dan gaat het een en ander mee gebeuren. Klanten zullen meer voor hun reis moeten betalen als ze in een flinke file belanden. Kan de taxi snel doorrijden, dan zijn ze volgens de Telegraaf juist goedkoper uit. Met het aanpassen van de regels komt minister Schultz van Infrastructuur de taxibranche tegemoet. Het huidige stelsel waarbij alleen de afgelegde afstand van invloed is op de prijs... veroorzaakt volgens de Telegraaf veel klachten van chauffeurs. Nou, als ze in de file staan, staat een meter stil terwijl ze wel kosten maken. Prestaties van de nieuwe Defensie-helikopter laten ernstig te wensen over. Defensie erkent de tekortkomingen van de opvolger van de Cougar. De NH90 die is te zwaar en ook slecht inzetbaar. Het blijkt uit een intern rapport waar het trouw over beschikt. Helikopters kunnen minder mensen meenemen dan de Cougars... en hebben bij hoge temperaturen een kleinere actieradius. Defensie heeft erover gesproken met de fabrikant. Volgens ingewijden hebben die aangeboden een groot aantal andere helikopters te leveren in plaats van de nieuwe NH90's. Dit andere toestel zou beter en goedkoper zijn, toch heeft Defensie het aanbod volgens Trouw afgeslagen. De Telegraaf zeggen Partij van de Arbeid en SP dat ze snel een landelijk netwerk met alcoholpolies willen. Het vorige kabinet had al meer van dit soort polies toegezegd, maar tot nu toe is daar weinig van terechtgekomen. Aanleiding is de forse stijging van het aantal jongeren met alcoholvergiftiging... waar de Telegraaf gisteren ook al over schreef. de Tweede Kamer is er veel bezorgdheid over deze ontwikkeling. De website van de stichting Verantwoord Alcoholgebruik, de Stiva... staat geen woord over de explosieve stijging van het aantal coma -zapers. In Stiva zitten alcoholproducenten. Er is kennelijk een kleine groep die belachelijk veel drinkt. En elke jongere die in een ziekenhuis belandt is er één te veel, zegt Stiva. Maar over het algemeen zie je volgens de alcoholproducenten... dat er door jongeren gemiddeld minder wordt gedronken. En de willen eind volgend jaar geen treinkaartjes meer verkopen, schrijft het de ND. Uh, ND. Treinreizigers kunnen dan geen kaartjes meer kopen bij loketten of bij de automaten op de stations. Automaten zijn dan alleen nog voor het opladen van de OV-chipkaart. Alleen voor buitenlandse reizigers wordt dan nog een uitzondering gemaakt. Volgens mij hebben wij inmiddels contact met Emma opnieuw. En is de lijn nu beter? Wiebren Landman van de Dierentuin. Goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Ja, dit klinkt veel beter. Even nog naar uh, de eerste vraag die we net beantwoord probeerden te krijgen. Namelijk hoe bijzonder het eigenlijk is. Na die ontsnapping natuurlijk van de leeuwen eind jaren zeventig. Heeft Emmen er nu drie uh, nieuwe bij. Vertel eens hoe bijzonder dat is. Nou, het, uh, het was niet een groot gemis. We hebben in de tijd de keuze gemaakt uh, uit een aantal roofdieren, Omdat we de dieren in Emmen nu eenmaal in grote natuurlijke verblijven willen houden. En we hadden een, een stuk of twaalf uh, roofkatten. Nou ja, toen is de keuze gevallen op panters en tijgers en niet op leeuwen. Maar ja, de vragen van onze bezoekers waren toch wel zodanig dat, uh, ja, dat men vroeg naar leeuwen. Er was dus duidelijker gemis. Men verwacht in een dierentuin leeuwen. Nou ja, en aan die wens uh, die volgden wij nu. Ja. En, en haal je dan, meneer Landman, zomaar ja. ergens drie leeuwen vandaan? Um, nou, als dierentuin is dat natuurlijk een stuk makkelijker dan, uh, als particulier. Ja, gelukkig ja. wel. Ja, nee, we zitten uh, zit in, uh, in een groot Europees verband van, van dierentuinen. En uh, die uh, fokken gezamenlijk ja, allerlei soorten dieren en dus ook leeuwen. Dus toen wij uh, aan onze collega dierentuinen in Europa het verzoek deden om, uh, om leeuwen... Dan konden wij uit een uh, 25-tal leeuwen kiezen. En dan kies je op uh, ja, verwantschap. En dus we willen geen dieren aan elkaar koppelen die verwant aan elkaar zijn... En we wilden ook uh, dieren in ongeveer dezelfde leeftijd. En uh, bij voorkeur had, waren de vrouwelijke leeuwen ook nog zussen van elkaar, omdat dat in het wild ook het geval is. Nou, en uh, uit het aanbod van Europa konden wij dus ook uh, drie prachtige leeuwen kiezen die aan al die voorwaarden voldeden. Zeg, hoe gaat dat eigenlijk? Want u gaat ze bij elkaar zetten, maar ze kennen elkaar niet. Ze dus moeten een beetje aan elkaar snuffelen, kan ik me zo dat voorstellen. Moet, <laughs> ja, dat moet ook echt uh, eerst aan elkaar snuffelen zijn en... Uh, en vervolgens uh, heel voorzichtig aan elkaar wennen. Je moet ook eerst uh, ja, het mannetje, het territorium laten verkennen. En vervolgens dan de, de beide zusjes samen. Mm -hmm. Die twee zusjes die kennen elkaar natuurlijk, die hebben hun leven lang bij elkaar gezeten. Ja. Maar we hebben allereerst de kennismaking. En dat is een, een hele spannende tijd. Daar, uh, dat is vast een, een, oh, een hele ah. gewelddadige kennismaking. En ze krijgen een mooi verblijf, meneer Landman? Ze krijgen een prachtig verblijf, ja. Mooi. Veilig? Uiteraard. Goed. Ja. ja, kunnen er niet meer uit. Ja. Goed, hartelijk dank meneer Landman Wieper, Landman van de Dierentuin Emmen. Dus het park is straks weer Leeuwenrijker. En die gaan eerst, zoals Lara dat prachtig zei, eerst aan elkaar snuffelen. Ja, ga ik zo bij jou doen. Even <laughs> aan je snuffelen. <laughs> Ze zitten ons tenslotte ook in hetzelfde hok. Ja, zo is het maar net.